Dubbelspion. Vanavond hoort u het vierde deel van dit oorspronkelijk hoorspel door Karl Hans. Dubbelspel. Regie: Leon Kovik.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 Worden natuurlijk getreiterd tot en met. Ja, nogal onverstandig. En dergelijk type konden ze beter benutten bij Skripol. Door een uiterlijk onopvallend tot in Noord-Pentanië toe. Zo eentje als Skripol-agent, meneer Schierin? Mm -hmm. natuurlijk niet. Waar zou zo'n man een fanatieke haat vandaan moeten halen tegen Pentanië? Geen van dit type Skripolers kon zo'n fanatieke haat koesteren, behalve ik. Ik herinnerde mij Morila's glans en zwarte haren met één witte lok. Ik herinnerde mij... Om haar haatte ik Pentanië. Ik een blauw oog. Om haar tenslotte was ik agent geworden. Een skridisch patriot. Of... Haatte ik deze mensen hier werkelijk? Haatte ik bijvoorbeeld... Lily, Die mij inmiddels over haar bord met ernstige ogen onderzoekend aankeek. Ik kreeg de indruk... Dat ze me iets had gevraagd.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 In mijn lilee steek blijkbaar een ontblusbare hang naar avontuur. Ja, maar is. Hm? Juffrouw, wat vindt u ervan? We zijn nog niet verloofd. Het zou niet het eerste luchtincident zijn, Juffrouw Lillé. Hebt u er wel eens over nagedacht dat we zouden kunnen worden neergeschoten? Mijn schaf even min, Major Belamond. Overigens, als u per se weten wil... ik ging meer om een paar confidentiële verslagen op te nemen. Oh, ja. begrepen.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 Chauffeur, iets dichter op die bussen voor ons. Ja, hoor. Of, moet uh, ik zeggen, meneer. We zien er zo maar raar uit, hè? We hadden slechter kunnen treffen dan bouwvakkerscorporaal. Een nudiste gezelschap bijvoorbeeld. <laughs> ja, hem met u niet. Wel, luister, straks krijg je een teken van me. Dan vaart minder tot 45 mijlen en je nergens over verbazen. Ik dien alleen het we er jou. mee, hoor. Mooi. Shirin, hoe ver nog? Nou, een minuut of vier. De luitenant in de voorbus heeft volledige instructie. Nou, het wordt nu tijd de mannen hierin te leggen.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 Zijn. Op een avondwandelingetje. Om 23 uur. Dit seizoen. Man, de steenkoud. De vent was trouwens gewapend. En goed ook. Ik zou hem zachtjes kunnen neerleggen. besluiten Over de weg? Nee. Dan wordt hij aankomen dan plaatst je op zijn pleitje. Ja. Natuurlijk. Maar wat dan? het?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 Rechtop in de gaten. Dat voorkomt de uitstraling naar opzij. Daar is hij. Stil, stil. Is er goed. De lantaarns gaan aan. Eén, twee, drie seconden. Uit haal het signaal bij de feitelijke landing. En nu de verdere instructies. De man met de nachthoog. Past ook. Ja? In mijn buurt blijven. Latox, fakkels en de maan zijn maar een tijdelijke verlichting. Allen behalve Latox volgen mij geruisloos. Vlakbij geef de vuurstoot van acht in de lucht. Dan Latox vuur jij je eerste fakkel, hè? Ja, enzovoort, enzovoort. Echt door, Rix. Jij schiet de hele lam. Jawel, ja. Oh, wij allemaal dan geschreeuw, handen omhoog en En, en, en. en uh, als die luizer op de grond laten vallen voor dekking? Testen beter dan daarbovenop. bovenop. Ieder zijn man. Begrepen. Oké. Okay.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 hebben. Hm, past ook een latox. Ze trekken het vuur van die anderen aan. En die drie vlakbij kunnen niet voldoen. Ze schieten in het wild. Als ze maar even zo kunnen volhouden, dan komen de vol met ons. Twee lichtpakkels. Eén boven het huis, één hier. Nu onze ploeg. Die drie daar en levend gaan. Zo, ze zijn allemaal bezig. En nu ik.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 Eerste document. Laat mijn laboratoriumtas in dat huisje brengen, weet je? We verzamelen hier alle verbrande papierdeeltjes en we voeren ze voorzichtig naartoe. Ik te met hulp van Berlemon naar het huisje. We begonnen een precisiewerk: de verbrande deeltjes van het document op een glasplaat te leggen. Het is vrij compleet zo te zien. Mooi, allemaal op de glasplaat.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 Een ijzerhoudende inkt. Die komt dan roodbruin op. En dan het fototoestel. Oh, luister, Bernamon. Wat heb je? Je huh? ziet het helemaal. Nee. Nee, nee, nee, luister. Het is eenvoudig. Gewoon een paar blitsopnamen voor de zekerheid. Tweede glasplaten op vervoeren. De afdrukken die knippen, verlaat erin fragmenten. Zetten die dan aan elkaar. <tie> Vergis je er niet mee, Weller, man. Jij zult het... Jij zult het... moeten doen. Maar oh, wat heb je, Shirin? Mannen, help even. Hij zat in elkaar. Haal ja. de hospiek. Haal hem. God, weer vol bloed. Man, Shirin. Man, heb je er niet van gezegd? Shirin. Shirin. Ten slotte kwam ik bij op een operatietafel van een dorpspedico.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 Ja. Het verwonderde mij niet eens haar te zien. En wat merkwaardig idee was mij zojuist ingevallen. Hebt u, medico, de juiste bloedgroep? Ja, natuurlijk. Die staat op uw identiteitskaart aangetekend. U bent toch hier in Anto, niet nietwaar? Ja, nou, bloedgroep 1. Ik heb de meest nabijwonende bloedgever genomen. Ja, weliswaar van groep 3, maar u of groep 1...